game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 so small and they nibble on well anyone know can do for you no. took a hit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 We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 Kijk je net een beetje leuk uit over zee, en wat je, zie je? je de haven al weer terug. En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze, en ik schreeuw en zwijg naar. Haar. We gaan hoe dan vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Maar ik de moeder. Zie yes. je, Zie je Woo! <laughs> So sad. There ain't no easy way. Drive. My dad, my dad is tempered. White, red, ride. Sixty-six, six so bland. It's absurd. I'm gonna put her in the backseat and drive her to Tennessee. Zeil me wereld, zeg me wat je.